Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Zwijndrecht... waarbij begin deze week drie doden vielen. De recherche viel gisteravond een huis in Den Bosch binnen. Daar is een man van 25 uit Helmond gearresteerd... op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. In het huis is een vuurwapen gevonden. Ook was er op hetzelfde moment een inval in een huis in Helmond... en daar vond de politie een dode. Het slachtoffer is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen... Wie het is, is nog niet bekend. Bij de schietpartij afgelopen maandag in Zwijndrecht kwamen een moeder en haar twee dochters om het leven en raakte de vader zwaar gewond. In Maleisië zijn dertig kinderen in een weeshuis door een aardverschuiving bedolven onder een laag modder. Twee kinderen kwamen om het leven. Meer dan twintig van de kinderen zouden nog vastzitten in het ingestorte weeshuis. Politie en brandweer hebben zes kinderen kunnen redden. Zij zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardverschuiving in een gebied ten zuiden van Kuala Lumpur werd veroorzaakt door zware regenval. Uit het Limburgs Museum in Venlo is een spotprint van Peter van Straten gestolen. De dader nam de lijst donderdag onder de arm en wandelde, er, wandelde ermee naar buiten, zegt een woordvoerder van het museum. Het is de tekening waarmee van Straten in 2010 de Inkspotprijs won. In de lijst zat nog een andere tekening van van Straten. In het Limburgs Museum is op dit moment een tentoonstelling over spotprenten. Het museum heeft aangifte gedaan. De diefstal is vastgelegd door een camera in het museum... en de beelden zijn aan de politie gegeven. Het weer, veel zon, temperaturen tussen 18 graden aan de kust... en 22 graden in het binnenland. Morgen half tot zwaar bewolkt en wat buien. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A16 richting Rotterdam, daar is de hoofdrijbaan tussen Knoop Ridderkerk en de Van Blienhoutbrug afgesloten. De politie is daar bezig met een technisch onderzoek naar een ernstig ongeluk. Al het verkeer wordt over de parallelbaan geleid en daar staat inmiddels een file van 3 kilometer.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 Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter De Bie. Exact. 4,5 minuut over 2. Welkom terug bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. En tot half drie gaan we het hebben over één onderwerp. De maakbaarheid van de succesvolle ondernemer. Vraagteken. Ja, want het is eindexamentijd voor ruim 200.000 leerlingen... van het voortgezet onderwijs. En de scholieren die ervan dromen ooit een succesvolle ondernemer te worden... die zullen zich misschien aanmelden bij een van de studies ondernemerschap. Maar is succesvol ondernemerschap wel aan te leren? En wordt de kans op succes groter... naarmate je als ondernemer meer onderwijs hebt genoten? Nou, over deze dingen praten we tot half drie en dat doen we met drie gasten. Allereerst Mirjam van Praag, hoogleraar ondernemerschap en organisatie aan de Universiteit van Amsterdam. En ze is ook wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Center for Entrepreneurship. Dan hebben we Geert-Jan Sweers, hij is directeur van het Centrum voor Ondernemerschap van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En tot slot Corné de Kluiver van adviesbureau Kruger Partners, alle drie Goed dat u er bent, uh, meneer Sweers van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en dat Centrum voor Ondernemerschap. Stel nou dat ik uh, een middelbare scholier word en ik wil ondernemer worden. Uh, bij welke verschillende opleidingen kan ik dan terecht? Er zijn twee mogelijkheden. Er zijn gewoon hbo-opleidingen, bijvoorbeeld Small Business Retail Management. Een vierjarige opleiding voor ondernemerschap. En in het hbo en in het wo zie je heel veel specialisaties ondernemerschap. Een specialisatie van een half jaar, een minor. En dat bieden wij aan, maar dat bieden ook andere hogescholen, universiteiten Als aan. Als of zo? Nou, het is een half jaar fulltime specialisatie ondernemerschap. Wat, wat, wat gebeurt er in dat centrum voor ondernemerschap ja, bijvoorbeeld bij u? Wij organiseren bijvoorbeeld zo'n minor ondernemerschap. Wij geven een keuze. minor is een keuzevak, hè? Dat, een minor of... is een half jaar fulltime specialisatie. Elke student in het HBO moet een half jaar specialiseren. Dat kan of in het eigen vak of daarbuiten. En dan is daarbuiten is ondernemerschap nou, een van de populairste uh, specialisaties. Maar iedere student bij u aan de universiteit, uh, die kan dus op die. Ja. Uh, specialisatie in stroom. Elke student kan dat bij ons doen. Dus eigenlijk, en... dat is heel leuk, ze, ze, ze leren een vak, zeg maar. Ja. En met dat vak, of dat nou ergotherapie is, autotechniek of accountancy... Mm. kunnen ze zeggen, ik wil met dat vak zelfstandig ondernemer worden. En dan hebben wij vanuit het Centrum van Ondernemerschap... een half jaar fulltime specialisatie... waar we ze dat leren en vooral ook veel doen. We komen dus ook terug... Mirjam van Praas, zij is dus hoge Wat laat uh, wetenschappelijk onderzoek eigenlijk zien? Is er een samenhang tussen opleidingsniveau en succesvol ondernemerschap? Um, ja, want we hebben het uh, nu net gehad over opleidingen om ondernemer te worden. Daar is eigenlijk nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Hoe, uh, hoe groot het succes daarvan is, wat daarvan het effect is. Maar waar wel veel onderzoek naar is gedaan... is gewoon de rol van opleiding in het algemeen. En dan blijkt dat... Uh, een extra jaar opleiding echt uh, belangrijk is voor ondernemers om meer succes te hebben. Dus dat is je, meetbaar? Dat is meetbaar. Het is best moeilijk om te meten. Ja. Want ja, slimme mensen die gaan langer naar school. En slimme mensen zijn misschien ook beter als ondernemer. Maar om echt het effect te meten van een extra jaar opleiding... daar zijn wel uh, methodes voor ontwikkeld... Um, en als je dan de resultaten bekijkt, dan lijken die uh, echt heel positief te zijn. Die zijn zelfs positiever dan voor werknemers. Dus een extra jaar opleiding yeah. zorgt ervoor dat je het echt beter doet. Gemiddeld genomen natuurlijk, zijn altijd uitzonderingen. Maar um, dat is dus uh, belangrijk. Je leert dus echt iets wat nuttig is. Dus ondernemerschap is aan te leren, althans voor een deel. En waarom is het voor werkgevers belangrijker... te investeren in een opleiding dan voor werknemers? Um, nou, als ondernemer heb je natuurlijk heel veel vrijheden. En dat is ook trouwens wat veel mensen er zo leuk aan vinden. Oh. Je hebt uh, heel veel vrijheden ook om je bedrijf in te richten... en om het aan te passen aan wat je in huis hebt. Zelf aan talenten, aan vaardigheden... maar ook wat je zelf hebt geleerd met je opleiding... Dus je kan precies datgene doen wat, het zo, wat uh, jouw uh, investeringen... die je in jezelf hebt gedaan, uh -huh. zo winstgevend mogelijk maken. Ja. En maar dat daard... geldt voor een werknemer toch ook? Dat die in ieder geval een vrije die... keuze heeft om te kijken waar die gaat werken... en als het hem niet zint ergens anders naartoe toe te gaan? Zeker, zeker. En voor werknemers is het ook zo... dat hun opleiding heel belangrijk ja. voor ze is... en dat ze daar dan hogere inkomens uithalen. Maar het is toch zo dat als je in een groot bedrijf gaat werken dat je dan vaak ja, dan zit je aan een bepaald functieprofiel vast en daar moet je dan zoveel jaar in blijven werken. Je hebt bepaalde taken, je hebt bepaalde salarisschalen. Het is toch wat vaster. Je kan minder snel er doorheen groeien. Je kan minder snel denken van, hé, hey, ik kan dit. En dat zijn misschien twee een beetje rare dingen, maar daar ben ik toevallig hartstikke goed in. Pas past niet bij elkaar, maar ik ga het allebei doen. En dat kan je als ondernemer zelf natuurlijk ja. allemaal mooi passen en meten. Betekent dat dat de tijd van Jan Timmer, die dus de hoogste baas werd bij Files, maar alleen lagere school had, dat dat definitief voorbij is? Um, ja, Die kan er ook alleen maar mensen uitgooien. Jan Timmer uh, heeft het bedrijf niet zelf opgericht. Dus in zoverre zie ik hem niet als een succesvolle ondernemer, maar als een succesvolle bestuurder. Uh -huh. Maar um, die, nee, die tijd is natuurlijk niet voorbij. Want wat ik zeg, ik zeg het misschien heel stellig en het gaat echt over het gemiddelde. Maar ik denk wel dat het steeds meer van belang wordt om een hoge opleiding te hebben als ondernemer. Omdat de maatschappij complexer is. Dus de kenniseconomie, gaat toch veel meer om innovaties. En dat vinden we ook heel belangrijk in Nederland. Dus in die complexiteit is een opleiding als ondernemer van groot belang. We gaan het eens even aanhouden tegen iemand die daar in de praktijk heel veel mee te maken heeft. Corné de, Kluif, de Kluiver van Kruger en Partners. U adviseert middelgrote ondernemingen die in problemen verkeren. Eventjes kunt u dat staven dat succesvolle ondernemers vaak een hogere opleiding hebben. Herkent u dat? Um, ik herken dat niet uh, direct zeg maar, vanuit, vanuit de praktijk. Laat ik zo zeggen... Het, het, het, het vraagstuk opleiding uh, versus uh, succesvol uh, ondernemerschap... Die link, woord, die link wordt niet direct gelegd. Hm. Uh, wat ik wel vaak zie, uh, er, is natuurlijk wel, er zijn wel generieke kenmerken van ondernemers... die in de problemen raken. Nou, en wat mis je daar? Vertel eens, wat zijn de meest voorkomende problemen? <kacht> nou, de meest voorkomende problemen zijn uh, uh, toch wel... dat is ook redelijk divers, maar de de meeste uh, ondernemers die in problemen zijn geraakt... die ontbreekt het aan inzicht in uh, financiële uh, performance. En is dat uh, rechtstreeks met... gerelateerd aan opleiding? Nou, uh, dat is wel aan opleidingsniveau, uh, kan dat gekoppeld zijn. Maar het zijn ook vaardigheden hè, die iemand heeft. Uh, interesse, aandacht. Waarom heeft die ondernemer vindt het nou wel belangrijk... dat hij elke maand, einde van de maand... zijn financiële rapportage op zijn bureau heeft liggen... en de ander niet? Uh, of dat een opleidingsvraagstuk is... Daar durf ik niet maar direct heeft u, heeft ja of nee het, op te heeft zeggen. heeft u het gevoel dat een hoop van die problemen... voorkomen zouden kunnen worden als ja, mensen zeker. beter opgeleid ja, waren? Jazeker. Ja, zeker. Uh, uh, uh, opleiding zou ik uh, iets breder willen trekken... in de vorm van cursus-coaching. Ondernemers coachen uh, in hun uh, ondernemerschap. Uh, meekijken in de praktijk. Uh, en op... Uh, diverse onderwerpen aanvullingen uh, en advies verstrekken. En financieel uh, heb ik genoemd, uh, commercieel. Uh, in hoeverre ben je nog marktgericht, klantgericht bezig? Uh, ja, dat zijn onderwerpen, hè. dus financieel, klantgericht, marktgericht. Uh, dat zijn wel aspecten die uh, te weinig aandacht hebben gehad... en die absoluut verbetering behoeven. Maar Komt u in de praktijk bijvoorbeeld wel eens iemand tegen... die een, uh, een geweldige ondernemer is, naar uw uh, idee? Gewoon een talentvolle ondernemer. Maar die het echt ontbreekt aan kennis en uh, jammer, die gaat het niet redden. Nee. Daar komt u niet tegen? Nee. Dus iemand die het in zijn bloed heeft zitten... Ja, die gaat het gewoon maken. Die gaat het... In, veel Gaal... gevallen... in veel gevallen gaat hij het gewoon maken. Mogen ja. we aan de beide anderen even vragen? Tienikus en Een hoop mensen zeggen dat hè, ondernemerschap moet in je bloed zitten. Klopt dat of is dat onzin? M meer vertellen. praat? Uh, ja, je, er zijn bepaalde uh, aangeboren... of uh, zaken die je al heel vroeg hebt ontwikkeld... Uh, die je nodig hebt om ondernemer te zijn. En niet iedereen kan leren om een goede ondernemer te zijn. Maar wat wel steeds uit onderzoek blijkt, is dat degenen die die uh, aangeboren... of uh, jong geleerde vaardigheden hebben, dat die het veel beter doen. En dat herken ik ook wel, uh, wat Corné zegt. Dat die het veel beter doen en minder fouten maken... als ze zich daarna ook gedegen hebben laten opleiden. En dat gaat dus niet alleen om hele specifieke kennis... op het gebied van marketing en finance... Maar dat gaat ook gewoon op, over analytische vaardigheden. Want als je goed wil ondernemen... Noem, noem en die... eens even concreet wat vaardigheden die je nodig hebt om een nou, goede ondernemer te zijn. Bijvoorbeeld marktgerichtheid is een vaardigheid die je ook kan leren. Creativiteit is een vaardigheid die je ook kan leren. Risico's inschatten is een vaardigheid die je ook kan leren. En zo zijn er eigenlijk heel veel verschillende dingen. En... Meneer Sweers, vult u eens aan? Want u krijgt ze allemaal bij het Centrum voor Ondernemerschap. Welke kwaliteiten leert u mensen op zo'n... Een hele belangrijke is ook de klanten, verkopen, netwerken. Dat is het verschil tussen zeg maar de manager en de ondernemer. De manager past op de trend en dat doet hij vaak heel goed of niet goed. En die ondernemer die bestaat alleen maar omdat hij klanten heeft. Dus ook studenten leren wij in een vroegtijdig stadium... hoe ze met klanten om moeten gaan, hoe waar vind je klanten, netwerken... en hoe ga je de onderhandelingen in. En uiteindelijk moet je natuurlijk een goede product of een goede het dienst leveren. Het gaat niet alleen om het briljante idee... Nee, heel belangrijk. Wat vaak gedacht ik, wordt natuurlijk. Het idee is één, maar het verkopen en realiseren... dat de klant daar tevreden mee is, ik, dat is heel belangrijk. Meneer Kluiver wil, ik even, wil even aanvullen. Eh, ik uh, uh, even op aanhaken. Kijk, het beeld van, van, van goede ondernemingen, en goed ondernemerschap... zou ik eigenlijk willen, willen illustreren aan de hand van, uh, van, uh, van de metaforen. Een tafel met vier poten en iemand die erop zit, de ondernemer. De vier poten van... De sfeer, cultuur in een onderneming moet goed zijn. De telefoon moet na vijf uur ook opgepakt worden. En dan moet die werknemer nog steeds vriendelijk zijn. En op zaterdag moet het extra werk ook weggezet kunnen worden. Toekomstgerichte activiteit. Geen te maken. Arno 2011. Uh, Managementinformatie aanwezig. De financiën spelen daar een belangrijke rol. Welke klant verdien ik wel iets mee? <coughs> Welke klant niet? Welk product verdien ik iets mee? Welke niet? Wat zijn de ontwikkelingen daarin de afgelopen jaren? Uh, en vier, uh, klantgericht. En dat moet je dus mensen allemaal en leren. alle vier moet die ondernemer uh, in huis hebben, CQ bewaken... Uh, CQ uh, blijvend aandacht uh, uh, blijven geven om succesvol te blijven zijn. En, en die zit daar bovenop, en, die en, ondernemer. En wat jullie zeggen is, dat kan je eigenlijk alleen... als je dat in ieder geval aangeleerd krijgt. Want je zal wel een van die eigenschappen een keer mee hebben gekregen... maar alle vier is bijna ondoenlijk. Nou. Ja. En daar ligt ook de taak voor het onderwijs. Eigenlijk van primair onderwijs tot en met universiteit. Want daar kun je het leren. Gedrag, vaardigheden, als je dat jong leert. En leert in een redelijk beschermde omgeving juist dat te ontwikkelen. Nou, dat is geweldig. Ja. Want we weten dat zeg maar één... Waar, sorry, als ik even mag onderbreken. Natuurlijk. Want waar ze dat dus ook doen, dat aanleren... Uh, dat is aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar kunnen studenten uh, ook de specialisatie ondernemerschap volgen. En onze verslaggever Micha Blok woonde een college creatieve marketing bij. En ze sprak daar met verschillende ondernemende studenten... oftewel eh, studerende ondernemers. Um, Wat heb je bedacht? Wie ben je? Ik ben Jens. Jens, ja. oké. Okay. Oh, en uh, wij hebben een, een voederbak voor katten die uh, automatisch opengaat. En hij werkt op uh, RVD. Het, elke kat heeft een, heeft een chip in zijn nek. En als de kat uh, dicht in de buurt is van de bak, gaat hij automatisch open. En waarom? Omdat het minder moeite is voor het baasje. Het is een goedkopere oplossing. En het is gezonder voor de kat. Ja, zeggen Dat zelfs katten hun eigen lifestyle kunnen volgen. He? Ja. Nou, dat wordt een wereldhit. Zeker. Kan niet anders. <applaus> ja. dirk jan Klanker, je hebt net iets uitgelegd over positionering. Ja, Wat is ja. dat? Uh, positioneren is uh, de grond waarop je staat. Wat ben je als merk? Ja, zoals bijvoorbeeld de HEMA heeft als positionering bijzondere eenvoud. En daar wordt alles eigenlijk op getoetst. Dus als je je positionering hebt, zoals Archimede zei... geef me een vast punt en ik beweeg de wereld. Dat is een heel belangrijk beginpunt voor deze studenten die bezig zijn met hun onderneming. Ja, ik vind het wel, want als je niet weet wat voor frame, wat voor raamwerk je je product meegeeft... en wat voor licht je het zet, of dienst, ja, dan ben je met niks bezig. Dat gebeurt natuurlijk vaak, dat gebeurt ook vaak in officiële reclame. Daarom is er zoveel troep op tv. Dus ik uh, vind, zie het als goede doelenwerk om mensen ervan bewust te maken dat, dat een stapje daarvoor komt. Wat ben je nou eigenlijk? Dus eigenlijk is het volgende wat ik met jullie deel... Uh, ook van toepassing op jezelf. Ik noem dat altijd maar e-commerce. Uh, dus je kan ook je eigen positionering trekken. Mensen die het goed doen, en ik heb daar straks wat voorbeelden van, die verdienen daar heel veel geld mee en zijn er ook heel beroemd mee geworden. Wat voor bedrijf heb je? Wij hebben iets ontwikkeld dat helpt op festivals om bier gemakkelijker naar plaats A of naar plaats B te brengen. En in welk stadium bevinden jullie je nu? Uh, nou, we hebben al een prototype. En we gaan nu kijken hoe wij het kunnen produceren in een ander land. Stel nou dat het echt een succes wordt en je gaat er veel geld mee verdienen. Ja. Heb je dan meteen zoiets van, nou, die studie laat maar zitten? Ja, zeer zeker, ja. ja dan stop ik meteen. En jullie hebben al een echt uh, visitekaartje? Ja, klopt. Wij leveren macarons aan bedrijven en events. Voor mensen die het nog niet kennen, macarons is een luchtig amandelkoekje met een bonbonvoeling. komt oorspronkelijk uit Parijs en het is nu echt een trend hier in verschillende kleuren zoals u kan zien. Ze we hebben al veel uh, klanten kunnen benaderen en uh, iedereen is er heel erg blij mee. En wat heb je nou aan de studie gehad? Uh, had je dit bedrijf kunnen opzetten zonder dat je deze vakken had gevolgd? Um, de mijn ondernemerschap, dat is dus de mijnen die wij nu volgen, zij begeleiden ons heel goed door het hele proces. Dus uh, het zou eventueel zonder de studie kunnen, maar zij brengen ons echt naar het volgend niveau in onze uh, onderneming. Dus meer het proces begeleiden. Ja, want ondernemen is uiteindelijk toch zelf doen. Je, je moet het zelf doen en de leraren kunnen niet altijd je handje vasthouden. Dus het is echt uh, daadwerkelijk laten zien dat je echt een ondernemer bent... en dat je gewoon voor gaat, welk product of welke dienst je ook hebt. En wat vind je nou het moeilijkste aan het hele ondernemerschap? Als je een nieuw product hebt om het echt daadwerkelijk aan de persoon uh, te vertellen... en de persoon te overtuigen. Om toch van nul en, en koud bellen naar bedrijf X... en dan toch heel je verhaal doen en uiteindelijk te verkopen. Dus, uh, maar daar leer je ook heel veel van... En het gevoel dat deze laatste dame er in elk geval wel komt. U hoort de studenten ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam in gesprek met onze verslaggever Misha Blok. Hier in de studio praten we verder over de maakbaarheid van de succesvolle ondernemer. Dat doen we met Mirjam van Praag, hoogleraar ondernemerschap en organisatie aan de Universiteit van Amsterdam. Geert-Jan Zweers van het Centrum voor Ondernemerschap van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En Corné de Kluiver van adviesbureau Kruger Partners. Uh, mevrouw van Praag, het is eigenlijk de vraag als over uh, het leven zelf. Wat is uh, qua ondernemerschap aan te leren en wat uh, krijg je eigenlijk bij je geboorte mee? Ja, nou, we hebben. Uh, ik denk <tie> dat, dat uh, nog één ander belangrijk aspect <tie> van het onderwijs ja. heel belangrijk is. En dat is: er is inderdaad een deel wat je meekrijgt. En dat is. Uh, bijvoorbeeld doorzettingsvermogen wordt vaak gezien als iets wat moeilijk is aan te leren en wat je uh, meekijkt. Ook je houding ten opzichte van risico. Hoe fijn vind je het om of bepaalde bank. risico's te nemen? Dat is is ook iets wat is aangeboren? Of belangstelling überhaupt om dit soort dingen te doen? Belangstelling überhaupt uh, Kun je aanwakkeren misschien? is wordt ook wel uh, door de omgeving gestimuleerd. Daar zijn de onderzoekers nog niet helemaal hmm. over eens. Maar ik denk wat ook heel belangrijk is in het onderwijs dat is niet alleen om mensen te leren ondernemen voor zover dat kan... maar ook om die mensen die aangeboren uh, en misschien inmiddels een beetje ondergesneeuwd daar de potentie voor hebben om dat vuur weer aan te wakkeren bij ons. Om ze de passie mee te geven dat ondernemerschap leuk is... en dat je dat kan doen, dat dat een optie is voor je carrière. Ook de voor academici. Werd dat vroeger meer met een paplepel ingegoten? Omdat er meer boerenbedrijven waren, familiebedrijven waren... die overgingen van vader op zoon, dat het al met de paplepel werd ingegoten. Heeft het iets te maken met het verschil in generatie... dat het vroeger meer in het bloed zat al dan nu? Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Maar ik denk dat wel het verschil is met vroeger... Um, omdat tegenwoordig toch belangrijker is dat uh, hoger opgeleiden... meer gaan ondernemen, waar we het daar net over hadden. Omdat de maatschappij complexer wordt, innovatie belangrijker is. En voor hoger opgeleiden is het... Uh, toch, ja, sinds wij... Wij hebben natuurlijk al heel lang van die hele grote bedrijven in Nederland... Uh, waar het heel plezierig is om te werken... waar ook alles goed voor je geregeld is... die ook aan de deur staan te kloppen... en op allerlei arbeidsmarkten komen op de universiteit... om studenten op te halen en dan graag de beste... is het dus voor studenten makkelijk om die kant op te gaan. En wat wij nu ook willen bewerkstelligen met die opleiding... om mensen de ogen te openen... mensen die ambitieus zijn en die een droom durven te he hebben om die juist te geleiden naar dat ondernemerschap wat zo leuk is... en waar ze zich goed kunnen uitleven met hun ambitie. Meneer Sures, het lijkt wel alsof het alleen maar gaat over mensen die HBO of universiteit doen. Begint het eigenlijk niet gewoon al op de lagere school? Ja, het is heel belangrijk om kinderen, zeker kinderen, wat net ook gezegd werd, uh, die van huis uit niet in een omgeving zitten waar ondernemers zitten, waar ouders of familie geen bedrijf hebben, om die toch in, in een basisschoolsituatie al te stimuleren om met dat? ondernemerschap bezig te zijn. We hebben bijvoorbeeld een project uh, ondernemerschap in het dop met PABO-studenten, studenten van techniek en van de economische faculteit, die gedrieën, op basisscholen projecten met studenten en doen. Dingen als BizWorld bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat maar, maar hier is het die? ook heel ja. duidelijk dat PABO-studenten... Eh, eh, dus de leerkrachten van de toekomst op de basisschool... Okay. die gaan met die andere innovatieve ondernemende projecten op een basisschool doen. Uh -huh. En ik denk dat en, dat... En wat leren als kinderen dan eh, limonade verkopen of zoiets? Ja, maar whatever. liever veel, veel innovatieve Koningin zaken in dan. in of niet? Nou, maar wel een stap verder van zelf dat organiseren, ook inderdaad verkopen. Ze gaan nu bijvoorbeeld bij ons wat doen om bij de mode biennale... wat in Arnhem is in juni, om dat daadwerkelijk te verkopen en te presenteren. Zodat hele andere vaardigheden gestimuleerd worden... en daar het bruggetje gelegd wordt met ondernemerschap. Ja. Nou, nog eventjes bij meneer Corné de Kluiver van het adviesbureau aan bedrijven. Um, komt, ik, ik, ik, ik kom ontzettend veel ondernemers tegen. En dat zijn er toch heel veel uh, die zonder een woord over de grens te spreken... heel succesvol zijn in het theezakjes verkopen naar Engeland... en zand naar Saoedi-Arabië. Ik kom ze ontzettend veel tegen. En dat zijn toch een beetje mijn helden. Hè? Ik vind dat ja, wel mooi. <laughs> ik, ik kom ze ook uh, regelmatig tegen. Het zijn eigenlijk de leukste mensen. Dat soort mensen. <laughs> Ja. Uh, en daarom is het ook heel leuk om te werken. En die bewijzen huiken. natuurlijk steeds weer. Hè, omdat dat natuurlijk ook van die figuren zijn die aanspreken. De Henny van de most en ik noem ze allemaal maar. Waarvan mensen zeggen, oh je hebt helemaal geen opleiding nodig joh. Dat kan ook zonder. Nou ja, dat, dat, dat is denk ik ook veel te kort door de bocht. Uh, maar inderdaad, je ziet ondernemers die uh, tot hele grote dingen in staat zijn. en niet gebaseerd op opleiding. Maar dat is dus, dan kom je langs op de vaardigheden en eigenschappen. die ook al door, uh, door de andere mensen genoemd zijn. En een als beetje geluk als Daadkracht, uh, lef, uh, het risico durven nemen. Uh, en niet bedacht hebben van tevoren wat er allemaal mis kan gaan. want dan gingen ze het niet meer doen. Uh, en dat vervolgens gaan ontdekken onderweg. En. Uh, ik denk dat dat soort ondernemers, ondanks het gebrek aan opleiding, eh, wel degelijk heel succesvol kunnen worden. Als die zich ook eh, onderweg willen laten bijstaan. En eh, openstaan voor eh, de praktijk. adviezen, voor de praktijk. De university uh, of life noemen die dat. Hè? Ja, ja, zo zou je het, zo het kunnen noemen. En ja. Dat soort ondernemers zie je ook wel vaak. Die hebben ook wel weer mensen om zich heen staan. Niet te veel, niet te weinig. Uh, waar ze dingen tegen aan kunnen houden. Of specifiek op bepaalde onderwerpen gewoon informatie inwinnen. Ja, en ik denk dat, dat het ook ontzettend mooi is en altijd zo moet blijven dat ondernemerschap ook iets is wat mensen eigenlijk van uh, arm naar heel rijk kan maken, helaas ook vaak andersom natuurlijk. En mensen tot grote hoogte kan doen stijgen ook zonder opleiding. Maar het is toch wel zo dat de meeste, ik spreek natuurlijk ook wel eens een ondernemer, en de meeste van die hele succesvolle zelfmade men meestal, en daar heb ik heel veel respect voor. Die zeggen toch meestal wel ja als ik nou echt me, de kans had gehad om een goede opleiding te volgen... had ik het wel nog veel beter gedaan. En er waren een paar fouten vermeden. <kwijden> ja, ja, zeker. Soms ja, grote fouten. Mag ja. ik even een gruwelijke knuppel misschien in het hondenhok gooien, hoor. Maar ik durf bijna te stellen dat als je... Uh, nou, laten we zeggen, voor de mammoetwet... als je een diploma had van de HBS, misschien zelfs wel van de MULO... dat je betere bagage had dan nu met een HBO-diploma. Of met een HBO-opleiding. Ja, het valt even stil nu. Nu valt het ja. stil, ja. Daar kreeg je taalonderwijs. Ik bedoel, ik heb zelf een zoon die van, van, uh, van het ja. atheneum afkomt... en die examen heeft gedaan in bijvoorbeeld Frans en Duits. Nou, maar dan spreekt hij geen woord, hoor. Sorry dat ik het er even bij zeg. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Nou, dat is één kant van de medaille. De andere is natuurlijk dat in die fase in het onderwijs... helemaal niets over ondernemerschap is geweest. Wij hebben met z'n allen, ja. zeg maar, allemaal 30 plussers. Uh, No waarschijnlijk niet of nauwelijks wat of ondernemerschap hoort... toen wij zelf op, de, op school zaten. Hm. En dat is het grote verschil. En ook de oude daar in de komende jaren. Maar u niet wat ik zeg. Niet direct. Maar ja, het heeft er te maken... Uiteindelijk, dat de... Ja, want er is heel, ja. heel gedoe natuurlijk over opleidingen nu. En met in Holland en noem maar op. Wat ja. is dat onderwijs van ons nog waard, jongens? Ja, nou ja, maar kijk, ik, ik denk dat het heel goed is om uh, breder uh, te zijn met opleidingen. Dus bijvoorbeeld ook aandacht te besteden aan ondernemerschap. En zo zullen er nog wel wat onderwerpen zijn waarvoor we vandaag niet in de studio samen zitten. En dan is het natuurlijk het gevaar waar je voor moet waken... dat je dan aan de basiskwaliteiten, rekenen en taal, taal, talen ook... Ja. dat je daar niet te veel van moet afknabbelen. Maar ik, weet, ik geloof toch niet dat ik dat heel veel om me heen zie gebeuren... op ja. de middelbare scholen. Daar wordt heel serieus gewerkt, zoals ja. ik dat in mijn eigen omgeving zie. Maar ik heb daar verder geen studies naar gedaan. Uh -huh. Maar dat ziet eruit als bikkelen. Missing, is, is er iets wat u mist in het onderwijs op dit ogenblik? Wat ik mis in het onderwijs, ik denk dat breed in het onderwijs het, de aandacht voor ondernemerschap breder is. Dus nu her en der wel, maar nog lang niet bij alle opleidingen. Zeker niet bij opleidingen waar het niet gebruikelijk is. Ik, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Nou, dat zou beter kunnen. En ik denk zeker de kwaliteit over het algemeen van het onderwijs, dat dat gewoon heel goed staat. En zeker na de reacties zo gisteren in het nieuws, dat daar ook vanuit het HBO gezegd wordt. Daar willen wij ook alles aan doen om die kwaliteit ook verder te borgen en ook samen met het bedrijfsleven dat te doen. Nou, genoeg uh, uh, nog uit te zoeken in ieder geval, dat ik het zeker is. En de scholieren die, uh, die kunnen overal terecht als ze ondernemer willen worden. Dat is ook mooi om uh, te horen. Het aanleren van succesvol ondernemerschap, daar ging het dus over... met Mirjam van Praag, hoogleraar ondernemerschap en organisatie... aan de Universiteit van Amsterdam... U hoorde ook Geert-Jan Sweers van het Centrum Ondernemerschap... van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, zeg ik nog, nog maar eens bij... want we worden daar weer kwaad. En met Corné de Kluiver van Adviesbureau Kruger en Partners Alla. Heel hartelijk dank. Ja, Informatie uit dit programma is terug te vinden op onze website. Dat is www.trosinbedrijf.nl. Trouwens ook op de teletekstpagina, nummer 257 is dat. Vraag en opmerkingen over dit programma kunt u mailen naar inbedrijf.tros.nl Nou, zo dadelijk op Radio 1 Opium. Dat is het kunst- en cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. En nu eerst het nieuws van half drie met Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal.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 Dit is de tekening waarmee Van Straten vorig jaar de Inkspotprijs won. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij uh, Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Hier op zaterdagmiddag, elke zaterdag tussen half drie en half vijf. We zitten in uh, Desmet in Amsterdam. Daar staat een plantage Middelaar nummer vier. Als u artists nou eens gewoon links laat liggen en naar ons kwam, goed idee. Goed, want we, wat hebben we allemaal? Nou, geweldig li leuke live muziek. Uh, Bob Vosco komt langs. Met vormgever Erik Kessels over het uh, album en boek... Dat die, dat, uh, met, met een nalatenschap van de rachende mannen. Uh, Dana Lindsen komt uh, films bespreken. We schakelen ook nog even met uh, Serge van Duynhoven in Cannes. We staan stil bij 100 jaar Annie M.G. Uh, de Afro zet namelijk morgen de musical... Uh, Heerlijk duurt het langst uit als, als hoorspel op Radio 2. Uh, 80 seconden onbekend talent virtuele vitrine. Cornel Maas komt ook langs. Kortom, te veel om op te noemen. En uh, uh, u kunt natuurlijk reageren als u dat wilt. Opium.nl. Uh, Twitter kan ook. Heel modern. Hashtag opiumradio. Nu bij mij aan tafel. Mensje van Keulen uh, schrijft er 40 jaar in het vak. Uh, en als uh, taart op de 40-jarige kaars... Nee, als, als, als taart met 40 kaarsjes... ligt hier, uh, prachtige bundeling, de verhalen. Alle verhalen bij elkaar. Uh, dat, ja, dat is natuurlijk prachtig om dat uh, voor jezelf... ook om dat, om dat te zien. Ik had niet eerder zo'n uh, zwaar boek, ja, doen, is, als je het is, op de lieve legt. Wat je lijvig maar, noemt, ja, ja, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ik zou uh, Annie M.G., uh, gisteren was haar uh, geboortedag, 100 jaar geleden geboren. Voel jij, want je hebt ook kinderboeken geschreven, voel jij je verwant met haar? Um, ik, ik, nou, het is aardig dat je het vraagt. Want uh, toen ik las, dat inderdaad, he, dat het om die 100 jaar ging. Ja. Ze is dan dus, want ik ben over een niet zoveel dagen, word ik 65, dus ze is 35 jaar ouder was ze maar... Mm -hmm. En ik herinner me in mijn jeugd dat ik de Veertien Uilen verslonden heb. Dat waren echt, uh, nou, daar stonden echt haar eerste versen ook in. En daar zie ik ook nog de tekeningen van en het gevoel. Ja, ja dat heb je Wat terug. die gedichten opriepen. Ja, ja, en, ja. Uh, ja de, ook de zekere ondeugendheid die erin meespeelde. Maar ook het, uh, ook het rijm was, uh, uh -huh. was plezierig. Vooral uh -huh. als je jong bent, is dat een heel prettig alvast. Ja, ja. Ja, ja, maar, ja. maar de... dus ik heb een goede herinnering. En, aan en iets van. En als je, nou, als je haar wel zag in de interviews. Dan, uh, uh, nou, uh, die, die, ja, dat grappige van haar, dat, dat snelle, dat humoristische, dat, uh, uh, ja, dat, dat sprak me aan, ja. Maar ze heeft ook, een beetje, en, ook uh, dat filijnen, wat, wat in jouw ja. verhalen ook ziet, dat een beetje, een beetje... Ja, maar ze, ze had het op een hele lichte manier, maar ze had het <lacht> wel degelijk, ja. Ja, ja. En ik heb ook heel met veel plezier... Uh, ja, de, de, dat meest beroemde boek, natuurlijk. Je hebt me dan een aan mijn zoontje voorgelezen vroeger. Ja, ja. Wat prettige korte stukjes betekenen. Hè? Dus ja, uh, je hoeft ja. niet ellenlang op de rand van het bed te zitten. Nee, precies. En ja. daar gewoon weer naar de televisie ja. kijken. En ja. kind en nu slapen ja. en ik wil je ja. niet meer horen. Dat ja. werkt. Prettig, manier ook heel Hollands. Ja. ja, precies. Ja. Goed. We praten straks verder. Eerst de, de, de muziek. Uh, frontman Ralf Mulder die schrijft liedjes zoals Marco van Basten voetbalde. Dat schreef de Volkskant recent. Naar aanleiding van hun laatste CD. En zo hebben ze hebben fans in uh, onder andere Frankrijk. Nou, die zou Marco van Basta ook wel hebben een hit op YouTube en de makers van Grace Anatomy die gebruikte hun muziek bij een amputatie. En dat heeft Marco van Basta volgens mij nog nooit bereikt. Apples is het eerste nummer dat ze gaan spelen. Hier is LMO Racetrack. Little, little Telling out the future on paper lying next to me I'm here cause the apples and apples to be plucked in the afternoon There's Human like trees in the garden watching me, watching, watching, watching me outside in an army coat and a bill cap that belongs to my father. I fight every breath of the howling wind, I clutch myself to the ladder. I steal them apples, I clean the garden. They might be angry or relief of the settlement. I've got them, I've got them. We place them in buckets, we place them in buckets, we place them in buckets, we place them in. We got hope for the future. Sometimes I can't see for days, sometimes my name isn't straight. We got hope, going nowhere, leaving nowhere. We got hope for the future. Sometimes I can't see for days, so you got my name. My pen. Oh, oh, oh. Well, I was spelling out the future on paper lying next to me. LMO racetrack met uh, Apple's een nummer. Dat in, uh, Door een Amerikaanse recensent. Ja, ik vind het wel leuk om recensenten te, te recenseren. En uh, te, te citeren ook. Uh, Die zei over dit nummer. Een uh, uh, up tune fitting for any sunny day bike ride. Ralph, is het ook geschreven? Tijdens een, een, een ritje op de fiets? Of? Nee, maar dat komen wel vaak ideeën als ik fiets, want dan ben je in beweging. Ja. Beweging zorgt op een of andere manier, zeker voor ritmes. En, uh... En ook, ook voor rust in de hoofd. En dan krijg je wel het meeste ideeën. Maar dit is in de tuin van mijn ouders uh, geschreven. Gewoon een in de luie stoel, eigenlijk. Ja, nou ja. Het was niet echt een heel comfortabele stoel. Maar... Dat helpt misschien wel, <laughs> ja, of niet? Het is gewoon het werk, hè? Want kunst daar moet leiden, toch? Ja. ja, ja. ja, ja. Zeg niet dat Amerika... Want inmiddels zijn de, de, de grenzen open voor uh, race voor Racetrack. Jullie, jullie hebben uh, in Amerika uh, redelijk voet aan de grond gekregen, geloof ik. Maar... Moet ja, ik daar uh, terughouden dat die, die zegt? Groot land voor, ja, dat is dat is dat een zo groot land. Eerst, hoor. We, we zijn eerst, er wel uh, geweest. Ja. Ah, ja. ja. Dan, nou, dat is niet de eerste uh, stap. Maar de eerste, uh, we gaan, in oktober komt hij in Frankrijk uit. En dan mm -hmm. zullen we eerst daar veel gaan spelen. En dan zijn er nu wel uh, gesprekken met Platinum bij in Amerika en wie het dan eventueel daar gaat uitbrengen. Want dat wordt wel een andere ander label dan. Uh, met de vorige plaat. Ja. Maar dat is nog allemaal niet duidelijk. Dus dat zal waarschijnlijk pas volgend jaar zijn. En uh, hoe, hoe pak je dat aan? Uh, heb je daar agenten die daar voor jullie aan het shoppen zijn? Of hoe ja. werkt dat? Ja. Ja? ja, dat is inderdaad... Uh, de, de, zeg maar, de, de Maatspij in Frankrijk... Uh, daar werken we eigenlijk al heel lang mee. Die heeft de vorige twee platen ook uitgebracht. En uh, nu uh, in Amerika... Uh, is er een agent bezig om te kijken... of er niet net een iets groter label dan vorige, vorige plaats het daar wil gaan uitbrengen. Die want is... want, want wat, wat is dan het verschil, Ralf? Het is een kleiner label en een groter label. Die hebben een groter distributienetwerk of die doen meer aan reclame? Of... Ja, ik denk ja meer... dat hebben ja, gewoon iets, iets meer armslag, denk ik, om... om uh... ja, het is een gigantisch <lacht> land Het is een mooie taakverdeling. Ralf die schrijft een liedje zo, Leonhard, die doet hier het woord. Ja. Dat is een beetje de, de manager ja. eigenlijk. Of... Ja. Ja. Ja. Nou, meer... nou ja, nee, we... we hebben een andere manager op zich, maar goed. Ja, ja. Maar, maar je bent de woordvoerder namens de band. En, uh, Ralf <laughs> die zit in de tuin en die schrijft de deur. Precies. Ja. Zo is het. Ja. Jullie vertrekken binnenkort op clubtour naar uh, Engeland en Duitsland. Um, uh, hoe, hoe, wo Wordt dat groter aangepakt ook? Nou, we staan er wel in, in, in redelijk grote zalen. Dat komt omdat uh, uh, uh, we gaan weer gewoon als voorprogramma van een Canadese band mee. Die, uh, ja, daar wel wel redelijk populair zijn in Duitsland. De Weaker dance, hè? Ja, de Weaker dance. Ja. En uh, dat, dat is voor ons dan gunstig... omdat je dan gewoon meteen in paradijselachtige zalen staat als voorprogramma. Ik vind het voorprogramma sowieso ideaal... omdat je dan ook niet zo lang hoeft te spelen. En, uh, ja? en dan kan je concentreren <laughs> op een half uur. En, dan, uh, en uh, dan hebben wij gewoon het publiek van, van, van de Weaker Dance. En, en, uh, en uh, wie weet zitten, zitten daar mensen tussen die je... Uh, die, dat, die uh, Ja... Die, die, uh, die het ook mooi vinden. Ja, we ja. Ja. begrijp je nou dat je eigenlijk liever in het voorprogramma staat... dan dat je de hoofdteken nee, bent? Nee, dat <lacht> dat is voor. <gewoon> <lacht> nee. Want is het ook wel eens omgekeerd dat, dat jullie een leuk voorprogramma hebben... Uh, en, en dat jullie de hoofdtek zijn? Ja, zeker. Ja, ja. Ja? Ja. Ja. We hebben de, nu de uh, tour hier in Nederland hebben vaak een vast voorprogramma... Van een, uh, van de, eigenlijk van de percussionist van de, de band, virofonist. En dat is eigenlijk heel prettig, want dan ken je elkaar allemaal en die uh, doet dan ook meteen het Ja. Zo hebben we dat nu aangepakt. Wat zijn de dromen man? Wat, uh, waar, waar, moet dit allemaal, waar moet dit allemaal naartoe? <tos> ja, dan kijk je mij. Jij zou het woord doen, uh, Linda. maar afgesproken. <tos> ja, dat het gewoon. Uh, zo, ja, ik heb het gevoel dat er tot nu toe altijd een stijgende lijn in zit en, en, en uh, niet zozeer. Dromen, ja. Het is eigenlijk heel simpel. We willen gewoon muziek maken. Ik ben nu alweer bezig met de volgende plaat. Want je kan, zeker in een plaat kan je alles gooien. Het is nooit af. Want nu zijn er alweer genoeg dingen waarvan je denkt van... Ja, het had zo anders gekund. En, en, en die zoektocht is zo oneindig. Want ik weet zeker dat bij de vierde plaat of de vijfde... Dan heb je het nog. En dat is eigenlijk de grootste motivatie om alles maar door te gaan. En dan alles wat erbij komt is, is mooi meegenomen. ja. Yeah. Dat, ja. dat, dat, dat, dat moet jij herkennen. Dacht, als, je, als je misschien nog meer fietst, dan... Uh, ja. Ja, nou, en ook naar boven, ja, hè, ja, ja, wat je Dat idee van het, het ja. is af, maar eigenlijk wil je nog dingen veranderen. Dat, dat moet jij herkennen als je een verhaal schrijft. Dat je, dan heb je het ingeleverd en denk je van... maar hm, Eigenlijk had ik het nog anders willen doen, of toch niet? Oh, nou, als je, je moet eens zien hoe ik aan het werk ben, hoe ik aan het schappen ben... en hoe ik alles afweeg en hoe je eindeloos veel keuzes hebt... waaruit je moet kiezen. Ja, ja. Dus het duurt al heel lang voordat wat staat. Ja. En dan kan het voorkomen, inderdaad. En dat had ik natuurlijk ook wel bij het herlezen van de oude verhalen nu. Hè? Want dan mm -hmm. moet je dan lezen omdat er yeah. weer gecorrigeerd wordt. Yeah. En um, ja, dan denk je wel als God, ja, het had iets anders gekund. Ja. Maar, ja. Eh, maar het blijft wel een Ja, ook. het blijft inderdaad. Het blijft een momentopname. Dus dat is gewoon wel een beloning dat het er is. Maar zelf ga je ook weer verder en, ja. en je krijgt zoveel kansen nog. Het hoeft niet allemaal één keer. Het mooiste is dat je de rest van je leven het kan verdelen... over al die uh, ja. muziek die je mag maken. In feite zijn, zijn jouw liedjes gewoon korte verhaaltjes, toch? Ja. ja. Nou ja, je moet ook... Komt kom wel eens voor, ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Goed, nou, de prachtige cd uh, Unicorn Love de Loves Deer gaat even een ambulance voorbij hier in Amsterdam. Wordt u dat ook eens. Um, <laughs> uh, uh, Verkrijgbaar via iTunes en uh, in de winkels uiteraard. De morgen treedt LMO Racetrack op bij Festival aan de Werf in Utrecht. En voor meer informatie kijk op opium.avo.nl. Oh. Of uh, op uh, de site lmoracetrack.com. Mannen, straks nog twee keer? Ja, graag. Ja, prima. Dank. Uh, u luistert naar Opium met de afro op uh, Radio... Eén, uh, Mensje van Keulen. Ja, alle verhalen uh, van mensen zijn verzameld in een imposante bundel. Na 508 pagina's met dominante mannen, gewelddadige huisvrouwen... losbandige kinderen, perverse heren en onderdanige echtgenoten. verlang je naar meer. Maar eerst vierde Mensje van Keulen haar 40-jarige jubileum als schrijfster. Ik, ik uh, was deze week de verhalen veel... Uh, aan te lezen en, en aan het herlezen. En tegelijkertijd speelde die hele affaire... van Dominique strauss kahn in Amerika. Ik dacht, het is ook een kort verhaal. Dat had je geschreven kunnen hebben. Maar dan vanuit het perspectief van het kamermeisje, of niet? Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Uh, <tongueel> <tongueel> Ik moet er wel even van lachen als je dat zo zegt. Want natuurlijk zie je gelijk al die mensen voor je. En uh, je ziet ook de absurditeit van dat het wereldnieuws wordt. En dat het allemaal afleidt van de werkelijke brandhaarden. Maar ja, als voorbeeld is hij natuurlijk uh, niet zo geslaagd hè, in wat hij doet. Uh, maar dat kamermeisje, ja, dat is... Uh, ja, maar ja, ze is nu verborgen, verstopt. Je weet werkelijk hoe het in elkaar steekt. Ja. Daar kan je je fantasie aardig over laten gaan. Ja. Ja. Maar ik vind het niet noodzakelijk voor een, voor een verhaal om uit te gaan per se van uh, van een zo beroemd uh, rijk iemand nee nee maar ik bedoel meer die setting van een, uh, een, ja, ja. een man en een ja, vrouw ja, de, ja, de kamer, ja, kamermeisje ja, en, het en perspectief natuurlijk. ja precies ja ja, ja ja ja want want hoe, uh, hoe, hoe ga jij te werk bij bij het schrijven uh, uh, Oeh, zijn zijn het uh, bestaande uh, situaties nee, hoor, ik ga of? ik ga niet uit van uh, van een bericht dat je zomaar nee. leest of zo uh, in, in dit boek staan 57 verhalen, daarvan is het meer fictie. En dan kan je heel moeilijk zeggen waar het vandaan komt. Soms is het alleen maar een detail. Hè? Zoals bij de recentere verhalen, dat je alleen maar denkt... hoe zou het zijn als iemand een portemonneetje vindt en er zit... Uh, een adres en een fotootje in en iemand gaat het portemonnee terugbrengen. In wat voor wereld kan die dan belanden? Ja. Dat is vaak al genoeg. Dat heb je daadwerkelijk ja, uh, ja. in je laatste maar, bundel maar ook. Maar ik zag ook bij de eerste verhalen, die dus echt... Nou, de eerste schreef ik in 69 al, mm -hmm. die erin staan. Ja. Dat daar dat ook al heel sterk in zit. Dus je afvraagt hoe het allemaal verder zou kunnen lopen... of anders zou kunnen gaan, of zodat je zodat er, ja, de lezer moet niet denken van oh, nu weet ik hoe het gaat. Nee, het kan anders. Het kan anders. Die, die, dus dat die, is de kracht van fictie. Ja, die eerste verhalen die, die moesten opnieuw. Uh, uh, oh, die moesten zelfs in, overgetikt worden. Ja, door want een typiste, Je had daar helemaal niks meer van, begrijp ik? Uh, nee, want er waren geen computers. Nee. Hè? Dus dat heb je allemaal niet opgeslagen. Nee. Hè? nee. Dus, uh, ja. Maar hoe was dat om die weer te herlezen? Nou, er moet, dat moet was, een rare confrontatie dat was rondom, zijn. Want ik zei het wel: van, natuurlijk kan je dan uh, iets voor een ander woord had je kunnen kiezen en de tijd is veranderd. Maar uh, ik heb ook van de medelezers begrepen... dat ze uh, geen sinds ouderwets aandoen. Dat, mm -hmm. dat is niet het geval. Nee. En uh, ja, misschien dat je af en toe uh, he, ja, een hoorn van de telefoon neemt. Zoiets bijvoorbeeld. Nee. Maar daaraan kun je dan zien dat het geen, he, nee, geen nee. mobieltje is. Nee. Maar, uh, maar er is niet zo... Nou, het heeft me ook wel verrast. Het mm. heeft me ook verrast. Er zitten wel al een paar verhalen in... bijvoorbeeld waarin ik uh, mijn horror of mijn angst eigenlijk voor de hoorder van, van slachten en vlees uh, aardsprek. Dat, dat is die zitten geval, er Ja, ja, ja die ja. zitten er al in. En er, en er zit ook uh, het burleske, het bizarre zit er al in... van dat het heel anders kan gaan. Bijvoorbeeld als een kruidenier een weduwe tegen het lijf loopt... en zij denkt dat hij rijk is. Maar oeh, dat pakt heel anders uit. En dan is het de Heer Jezus die zelf straft. Maar goed, uh, alle elementen zitten er al in. Dat zag ik tot mijn eigen verbazing. Ik, als ik wel eens een lezing geef, lees ik nooit meer uit die oude verhalen voor. Mm -hmm. Ja, dus het was wel een aardige confrontatie. Ja. waren er ja. ook verhalen uh, die, die jezelf verbaasden dat je dacht van, hey, heb ik dit geschreven? Ja, er was uh, een verhaal dat uh, schreef ik in de jaren tachtig. Dat heet wat ik denk is waar. En ik begon dat te lezen en de herinnering aan het schrijven van het verhaal kwam pas na een bladzij. Toen. 80. En toen wist ik zelfs niet meer precies hoe het afliep. Hm? En het is een heel merkwaardig verhaal vanuit het perspectief van een jong meisje. Dat beschrijft dat ze de minnaar van haar moeder helemaal niets vindt. En ze morst cola op hem. En ze houdt erg dat van haar er broertje. Maar ja. er is, ze zijn in een zonnig land. En er is een rots. En ze ziet een man met vier aan elkaar gegroeide vingels. En een nagel als een schelp. En dan heeft ze het idee dat die man in die rots zat en haar gekrapt gekrap heeft. En dat is een heel wonderlijk, bijna angstaanjagend verhaal. Ja, ja, dat verbaasde me. Ja ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat ik dat toch niet meer wist. Ik, uh, ja... En, en, en hoe, hoe lees je dat dan? dan je van, hé, dat is best een goed verhaal. Ja, best goed ik geschreven? Ik kreeg er zelfs uh, een beetje kippenvel van. Als <laughs> oh, ja? iemand anders het gemaakt had. Dus dat is een raar ervaring. Er staan natuurlijk ook hele realistische schetsen in. Hè? Hmm. Dat ik dacht, ook wel dacht: van, oh, die zijn toch wel aardig autobiografisch. Dat doe je als je net twintig bent, ligt dat nog zo dichtbij. Ja. Dus dan dacht ik: oh, wat heb ik mijn ouders aangedaan. En mijn ooms en tantes, ja. door zo lelijk over ze te schrijven. Is dat een verhaal als, als Tiger Tits bijvoorbeeld? Ja, Tiger Tits Rosie Roosie is een verhaal dat uh, voor een heel groot deel oud-biografisch is. dat ja. is met, met, een, met een vriendinnetje en je gaat uit de op, hè? Ja, als 13 jaar gaan we... De, zij was duidelijk rijper, een jaar ouder. En ze deed het al, hè, he, met types als koning van de Boekhoorstraat. En ik ben geboren en getogen in Den Haag. En dat was dan wel wat. Hm. Dat je echt met types aan dezelfde kant te maken had. En zij liep weg en... Uh, is weer gevonden, maar goed, uh, wij gingen voor de netheid bij keurige tanten van mijn vader logeren, mensen die met lege zelfs te maken hadden, ergens yeah. midden in het land. En een paar uur later waren we al dronken, gingen met soldaten mee, werden door de politie van straat gepakt. Vanwege openbare uh, d -d -d dronkenschap was, opgepakt. Ja, het, uh, ja. En dat is wel gebeurd. Ja, ja, dus ja. dat heb ik beschreven. Je ja, giet het natuurlijk altijd in een vorm. He? Je moet het nodig weglaten. Maar ja. dat is wel een waarachtig verhaal. Maar dat was met ja. die eerste verhalen zo. Heb je dat autobiografische langzaam. Heb je daar afstand van genomen? Um, ik heb gemerkt dat het, ja, dat het steeds minder wordt. En dat ik toch kies voor puur fictie. En, ja. uh, daar heb je daar je een verklaring voor? He? Waarom, waarom, heb je daar een verklaring voor waarom dat zo is? Dat is toch misschien al een hele oude liefde die al ligt bij bij uh, Edgar Poe en de eerste films die van Hitchcock zag... Mm. en die neiging tot griezelen en uh, ook willen lachen, hè, die hele combinatie. Um, maar de re meest recente verhalen, hè, die, uh, de laatste zes uit een goed verhaal... Yeah. zijn realistisch, hebben, maar hebben ook toch wel die neiging tot enige huiver... of spanning. Absoluut, ja. Yeah. Verhalen als het dan Zand aardig. bijvoorbeeld. Het is, uh, ja, ja. ja. Maar de, ja, ik vind niet dat ze dan per se een sterke plot moeten hebben... maar er moet wel iets aanwezig zijn waardoor je denkt... hoe zal het verder gaan? Ja, er stond vandaag een, in de NSC Handelsblad een, een stuk... Elsbet Etty die dan een aantal boeken beschrijft. Uh, uh, verplichte lectuur voor elke ambitieuze vrouw staat erboven. En die uh, heeft het dan over, over jouw bundelde verhalen en die zegt... Een goed verhaal valt niet na te vertellen, maar wel vaak te herlezen... om er iedere keer iets anders aan te ontlenen. En dat is inderdaad opvallend. Je, je, kan, je kan het niet navertellen. Want als je het navertelt, dan blijft er, van, van de, blijft er niets van de, van de spanning over die erin zit. Ben, ben jij ervan bewust dat je, uh, dat je de meester bent in dat creëren ja, van die daar, spanning? Daar ben je niet van bewust... Ja, wel, wel. Nee, nee, als je aan het schrijven bent, dan is het te voortdurend. Het is, je schrijft vanuit een heel sterk gevoel ook. Je weet wel dat je de regie hebt over je tekst. En dat je dus... Uh... Uh, voorzichtig moet zijn met wat je wel doet. Klischees in, in de gaten houden is ook zoiets. Niet te veel vertragen. Maar het is toch heel gevoelsmatig. Het balanceren van spanning vasthouden. Nu weer eens even rustig aan. En dat, is, ja, dat, dat ben je niet werkelijk bewust. Je, gaat niet, uh, je doet dat niet klinisch, laat ik het zo zeggen. Niet, uh, en dat betekent ook dat je er wel eens zo in meegaat... dat je zelf alles eens uh, naar adem hebt. Ja? Je nee, en word je zelf verrast door je personages? Jawel, ja? nog steeds. Jawel. Ja? Ja. En de meeste ken ik ook wel uh, uit al die 40 jaar nog uh, erg goed. Vaak beter dan, uh, dan de mensen om me heen. Ja. Ja. Ze zijn je dierbaar natuurlijk ook. Nou ja, ja ook zelfs als uh, onaangenaam zijn. Want dan is het toch gelukt om ze, als het ware, uit die verf te krijgen. Dus dan op die manier ga je natuurlijk ook van ze houden dat je dat, he, dat, dat, je dat voor elkaar krijgt. Ja. Wat is ja. je meest uh, dierbare, onaangename personage? Oh. oeh, dat is heel moeilijk te zeggen, want dan... Uh, die, ja, ik heb. Ja, eerlijk gezegd is er een onaangenaam personage in een kinderboek dat ik ooit schreef. Dat heet meneer Ratti. Maar die eindigt uiteindelijk toch wel weer aangenaam. <lacht> en, uh, in die verhalen is het moeilijk te zeggen, want in hm. 57 verhalen komen er natuurlijk zoveel voor. Ja. Oei. Ik hou toch van die meneer aan het eind door in een goed verhaal die zo bedachtzaam uh, met zijn. Uh, uh, wat wil de moeder omgaat in een bejaardenhuis? Althans, ze mobbet altijd. En ik. Uh, ja, nee, maar ik, ik, ik heb ook te, te doen met sommige personages. Ik vind het heel moeilijk. Ja, ik, ze zijn niet alleen maar onaangenaam. Zo erg is het niet. Nee, nee, nee. nee. Dat is absoluut niet zo. Maar, maar nee. de, de, de, de situatie waarin ze terechtkomen is vaak van een, heeft iets onaangenaams. Het lijkt ook in, in, zeker in die eerste verhalen dat het. Ze zitten allemaal in een te kleine ruimte. Ze zitten met hun ellebogen tegen. tegen mm. Een soort, soort, soort bel aan te duwen waar ze uit willen. Of de buurt. Of of, mm -hmm. uh, ja, ja, of uh, herken je dat? Uh, of zeg je van dat is allemaal onzin? Ja, nou ja, volgens mij komt dat vaker in boeken voor. Mm. En uh, is het als je, wanneer je de lezer bent en je leest erover... dan voel je je eigen ruimte wel. En dan ben je blij dat je die <laughs> zelf niet hebt. Maar nogmaals, uh, literatuur biedt juist ruimte. Dat doet kunst altijd. Mm. Natuurlijk, als het goed gaat. Ja, Hè? ja, ja dat is zo. Ja, ja. Ja. Uh, Daar kunnen we nog heel veel over zeggen. Dat is waar. Oh. Die, die, die, de laatste bundel, die dus ook in deze uh, bundeling is opgenomen een goed verhaal die uh, werd genomineerd voor de Libris uh, Literatuurprijs... en voor de Gouden Uil. Um, heb, heb je het gevoel dat je in, in die... want dat is een bekroning natuurlijk, als je, als je genomineerd wordt... Al, je hebt ze wel weliswaar niet gekregen, die prijzen, maar, maar toch... <laughs> je begint te lachen, ja. een nominatie is ook al heel mooi. Ja, zeker. He? Nou, het aardigste is vooral als je op een longlist staat. Hmm. Dan staan er zo'n 18 tot 20 boeken op. Ja. En dan, dan weet je, het is niet onopgemerkt gebleven. En als dan die race begint naar zo'n shortlist... ja, dat, natuurlijk is dat prachtig. En je drinkt er champagne op, maar... Je komt ook onder spanning te staan. En je beseft ook heel goed dat al die keren dat niet gebeurd is, dat die boeken niet minder waren. En dat het ook opgaat voor al die boeken daarnaast die niet genomineerd zijn. En dat die schrijvers soms ook heel terecht tandenknarsen om het feit dat ze niet zijn opgemerkt. Het is, het is altijd heel moeilijk met competitie. Mm -hmm. ja. Uh, ja. Ja. Dus je staat liever op een longlist dan op een shortlist? Nou, eigenlijk. nee, nee dan, dan is het wat, nog wat. Uh, dan ben je er niet nerveus ja. over nog. Ja. Ja. Dan, uh, ja. dan is het ja. inderdaad wat je zegt. Ja, behalve die laatste dagen als je weet van, oh, nu gaan ze dus ook weer een shortlist uithalen. Ja. Natuurlijk is het geweldig, maar ja. uh, of het altijd goed doet aan uh, boeken, weet ik niet. Want er verdwijnen wel heel erg veel boeken die daardoor niet in de aandacht komen. Hm. Ja. Mensen kunnen het ook vaak niet meer bijhouden. Recenties, he, dat is niet meer het enige waardoor je weet welke boeken ja. uitkomen. Ja. Ja. He? Maar, maar, maar het feit dat, dat die boeken werden uh, gezien en dat ze op die lijst terechtkwamen... is dat ook een, een, voor jou een soort van... Dat je denkt, oké, okay, kennelijk heb ik nu een goede vorm te pakken met, met die bundel. Nou, ik ben, wat ik nu aan het maken ben, denk ik dat wel eens. Want uh, dat is iets van langer adem, maar ik behandel het als een kort verhaal, mm. merk ik. Dus eens weer terug en weer kijken en weer erboven hangen en weer inkorten. En dus misschien dat ik in de toekomst alleen nog, na nou, wat ik nu maak als dat afkomt, korte verhalen zo schrijven. Ja, als dat ja. nog lukt. Want ik mag officieel hè, in mijn AOW. Maar mag, ja, je mag toch nog als kenteraar heb je nooit een pensioen. Nee, zeg Natuurlijk werk ik door als het lukt. Ja, heel graag. Goed, ik, ja, prachtig om, om het allemaal bij elkaar te hebben. De verhalen van Mensen Verkeulen. Aanstaande woensdag wordt het schrijversjubileum gevierd... in het Koorhuis in Den Haag. En voor meer informatie www.borderkitchen.nl. Ja, dankjewel dat je er was. Dankjewel. Kom uh, volgende keer weer langs als je weer wat moois hebt Ja, maken. weet, ja. weet. Aan de tafel inmiddels ook uh, Bob Vosco. Bob, fijn dat je er bent. Ja. Um, he, he, heb jij uh, de verhalen van Mensje van Keulen ooit gelezen, de, de, de, de verhalen? Nou, ik ken je wel, maar ik ben niet zo heel hele te lezen. Ik lees niet echt veel uh, fictie. En de Ragnarman? Nou, nee, ja, dat, dat, dat is zo grappig. Ik had uh, eergisteren een uh, fotograaf op bezoek ja. en die zei ook dat hij nooit las. En toen dacht ik vooruit, laat ik hem, uh, mijn laatste zes verhalen die jij... In goed meegeven. En toen zat hij in de treinen en toen vergat hij uitstappen. Oh, wat hey. leuk. Dat is op zich ook wel een mooi verhaal. Goed, tot straks na het journaal van drie uur. Avro. Ik stel u voor huisarts Jan Nikkels. De doctor is boos en verdrietig. En zijn Volkswagenbus, die rijdt op koolzaadolie.